Ruim 14.000 mensen hebben vandaag de handen uit de mouwen gestoken... tijdens de Nationale Natuurwerkdag. Vorig jaar waren dat er iets minder. De vrijwilligers hebben op ruim 450 locaties... de natuur een grote opknapbeurt gegeven. Er werd onder meer gesnoeid, gezaagd en schoongemaakt. Landschapsbeheer Nederland organiseerde de actie voor de dertiende keer... In Groot-Brittannië zijn korte tijd rellen uitgebroken... in een gevangenis in Maidstone in het graafschap Kent. Er was een speciale eenheid uitgerukt om te helpen de rust te herstellen. Na ongeveer drie uur was de situatie weer onder controle. Ongeveer veertig gevangenen zouden zijn betrokken bij het oproer. Er raakte niemand gewond. In Maidstone zitten mensen met een straf van meer dan anderhalf jaar. In Amsterdam hebben 50 musea hun deuren geopend voor de 14e museumnacht. Tot twee uur vannacht kunnen mensen die een kaartje hebben gekocht in de musea voorstellingen zien. Alle 30.000 kaartjes waren gisteren al uitverkocht. Met een kaartje kunnen bezoekers ook gratis met de tram en de bus van locatie naar locatie. In de Eredivisie heeft Vitesse op het laatste moment de wedstrijd tegen Ajax gewonnen. Het enige doelpunt viel in de voorlaatste minuut en kwam van invaller Kwavers-Livili. FC Twente speelde thuis gelijk tegen NEC. Tot aan rust was het 2-0 in het voordeel van Twente. Maar NEC scoorde in de tweede helft twee maal. En daarmee werd het 2-2. De derde wedstrijd in de eredivisie, PSV-Peksvolle, die is nog aan de gang. Het weer bewolkt vanuit het westen regen en toenemende wind. Vannacht eerst droog, maar later opnieuw buien. Met aan zee harde tot stormachtige wind. Ook morgen overdag buien, mogelijk met onweer. Het wordt morgen ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl. Toto, voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. Mijn naam is Romane en dankzij Feyenoord Jobscorer heb ik een baan gescoord. En daar mag ik Feyenoord ook mee feesten. Jobscorer is meer dan het voetbalproject van het jaar. Eredivisie is meer dan voetbal.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 is sowieso koploper. Het resultaat bij PSV Peck Zwolle... doet er eigenlijk helemaal niet meer toe, Bas Nee, uh, dat, is in, dat ligt tot dat. 61ste minuut, het is dus 1-1. Beide ploegen willen wel, kunnen niet zo heel veel. Dat is al eerder vanavond opgevallen. Locadia krijgt nu een bal die dreigt om te gaan schieten... maar staat met zijn rug naar het doel. Dan kun je wel schieten, maar dan gaat het de verkeerde kant op. Kies dus maar voor een paasje naar de buitenkant. Dit zou gevaarlijk kunnen worden voor PSV. Kan de bal toch voor Jozef Zoon? Oh, Bijna de tweeën voor PSV. Want die kan de bal nog net aantikken met de buitenkant van zijn rechter. En dan is de snelheid er wel uit. Maar de richting is goed. En dan moet Leon wielen, de keeper van Zwolle zich strekken om de bal nog uit de hoek te tikken. Maar dat lukt. En zo blijft het. 1-1 in Eindhoven. Ik in pocket. Ik Gonna use it, intention. I'm feeling mental, gonna make you, make you, make you not. Got motion, resting the motion. I've been diving, detailing, in. no reason. Just seems so pleasing. I got little. I can't miss a beat, I got a new skank, I'm sorry, I got something, Winking. PSV en Zwolle in zwaar weer, Bas, tegen lui. Ja, het uh, giet in Eindhoven. Uh, het giet zoals het giet. Zij is kick ooit, maar dat betekent nog iets heel anders. Dat is wel van toepassing op PSV vanavond, want het moet maar zoals het gaat. Veel meer is er ook niet te behalen, behalve dan het PSV in de tweede helft. Wel maar zeker de bovenliggende partijsporder. Nu met Zo een kans krijgt als hij tenminste wil schieten. Maar die laat zich door Broers van de bal zetten. Dan de buitenkant gezocht, Narsing, bal voor het doel. Locadia wacht af, maar komt nu bij de bal. Komt toch voor het doel. Handje van de keeper net genoeg om te voorkomen dat die bal bij PSV-aanvallers komt. En dan kan Zwolle uitbreken, maar dat is eigenlijk in de laatste 20 minuten... zeg maar het deel van de tweede helft dat er voetballen minder en minder gebeurt. Nu Hivat wel weg. Aan de rechterkant een voorzet. Daar moet dan Titon naartoe. Die ziet de bal te hoog komen, maar heeft ook gezien... poef geknoei dan van Brennet weer dat die bal buiten het bereik van Zwolle-aanvallers blijft. Maar omdat Brennet die bal wil binnenhouden, Joost mag weten waarom... Geeft hij er nog een hoekschop mee weg voor Zwolle. Dat is werkelijk totaal onnodig. PSV heeft voor de derde keer gewisseld. Dat is noodgevongen omdat Rick Kiek naar de kant moest. Die kon er nou eenmaal niet langer. En uh, Jurgensen in het elftal gekomen. Dat betekent dat de elf waarmee PSV er nu staat. Het elftal van het zal moeten doen. En dus maar hopen dat er nu niet nog eentje geplezier moet afhaken. Want dan zit je in de Penari. Het regent. Het uh, is de 66 e minuut. Het is 1-1. Er komt een hoekschop voor Zwolle. En zo is het spitsuur in het strafschopgebied met Lachman die naar de bal toe gaat en bijna gaan koppen ook. Maar zijn hoofd intrekt. Waarom dat nou toch? Zo kan PSV ontsnappen. Komt er nog een uh, nieuwe kans van de man die de hoekschop nam. Dat is Klieg. Die wil schieten, maar schiet uiteindelijk uh, wel in de richting van het doel van PSV. Maar dan is het zo druk dat die bal onderweg wordt aangeraakt en het strafschopgebied weer gaat. Maar Zwolle houdt nu wel even de druk op PSV. Dat is in de tweede helft nogmaals eigenlijk niet meer echt gebeurd op PSV... Is wel de bovenliggende partij geworden. Heeft ook nu de bal heroverd. Maar dan is er een overtrekertje gemaakt door Narssen, Die zijn tegenstander een duwtje heeft gegeven. En krijgt Zwolle een meter of 15 over de middenlijn. Een vrije schop te nemen. Dat is dan een duwtje uitgedeeld aan Aschente. Die me zeer bevalt. Moktar, natuurlijk eventjes geblesseerd geweest bij Zwolle. Is denk ik de beste man bij Zwolle vandaag. Dat is werkelijk een fantastische speler aan het worden. Die aan de bal goed is. Maar die ook als het op verdedigen aankomt zijn mannetje staat. Zeer waardevolle speler. En dat zou mij niet verbazen als die... Ik zeg Mokta, ik bedoel Saimak. Mokta is natuurlijk al weg. Het zou me niet verbazen dat Saimak dat uh, voorbeeld gaat volgen. Nu weer een foutje van Willems. Bijna zit Saimak er weer tussen. Maar het loopt voor PSV net goed af. Aan de linkerkant van het veld. Joostersoom weg. Nu is het even natrappen van Saimak. Dat is dan niet zo verstandig. Maar het ontsnapt aan het oog van de scheidsrechter. Ook wordt de tegenstander niet geraakt. Dat helpt dan ook wel. Steekballetje nu op Mark Binnendoor van Joostersoom. Dat wordt uh, net niet op waarde geschat. Keeper gooit al de bal tegen de scheidsrechter op... zo krijgt PSV de bal weer terug met een gelukje. Maher verspeelt de bal dan in de drukte net zo makkelijk... als dat hij hem kreeg. 1-1, 68 e minuut. Twente was koploper, maar is koploper af. Want Twente kwam tegen NEC niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Het was wel 2-0 bij rust, maar het werd dus 2-2. Jeroen Elsof praat na met de trainer van FC Twente, Miserie Jansen. Kan je je voorstellen dat heel veel uh, mensen... even los van of je voor Twente bent of niet... zich afvragen hoe dit in hemelsnaam mogelijk was vanavond? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat doen we op dit moment zelf ook dus. Ja, en, en tot welk antwoord komen jullie? Ja, wij zoeken het toch weer in, uh, in toch gemakzucht. Dus dat je uiteindelijk uh, denkt dat je de buiten al binnen hebt. En uh, weer naar rust uh, heel makkelijk en uh, ja, toch, toch ja, niet, niet, niet goed aan die wedstrijd aan de tweede helft begint. Ja, binnen de korte keren weer tweede doelpunten om de oren krijgen. En dan uiteindelijk weer heel geforceerd op zoek gaat naar, uh, naar, naar, naar toch nog die 3-2. Ja, en dan, uh, dan wordt het onrustig gejaagd. En uh, ja, dan mag je zelfs nog blij zijn dat je niet in de counter misschien nog een, uh, een 2-3 om de oren krijgt. Ja, je gebruikt het woord weer. Dat betekent dat het niet de eerste keer is dat het op deze manier gaat. In hoeverre is dat het verhaal van de ezel en de steen? Nou ja, dan op dit moment uh, heb je daar een punt. Dus uh, heel simpel. Uh, we hebben vorige week uh, uh, het na rust tegen ADO uh, op dezelfde manier gedaan. Dus in de rust ook aangegeven, jongens, uh, maak nou niet weer dezelfde fout. Ook nog bewust, omdat we voor de rust al een beetje het gevoel hadden van, uh, nou het gaat wel heel erg makkelijk. En uiteindelijk uh, ja, toch de bekende ezel die het wel doet. Ja, uh, is, het, is het ook een arrogante ezel? Ik weet niet of het, uh, of het arrogant is. Het, is uh, het, ja, het, het oogt allemaal heel makkelijk. Zo van, nou dat doen we wel even. Ja. En als je dan even niet, uh, niet attent bent. Zeker uh, in je eigen box. Dus in je eigen, eigen 16. Uh, ja, dan heb je er zo uh, twee in liggen. En dat uh, heeft Andy 7 daar gedaan. Waar zit nu de meeste pijn eigenlijk? Want uh, het had eigenlijk na de eerste helft ook 4-5-0 kunnen staan. Uh, neem... Jij, zou met je technische staf, het je ploeg het meest kwalijk dat de kansen niet afgerond worden? Meer dan twee? Nou, nee, we nemen het ze kwalijk dat, uh, dat, dat, ze, uh, ja, dat ze uiteindelijk niet in die wedstrijd zijn gebleven. Dat ze niet geconcentreerd zijn gebleven. Dat ze niet uh, goed doordekken. Dat ze geen druk op de laatste linie houden van NEC. En uh, ja, dat ze daarin gemakkelijk worden. Dat, dat nemen ze kwalijk. De, de zekerheid, uh, ook voor de komende wedstrijd, als je eens een keer tegen een doelpunt tegen aanloopt... zal er niet groter op worden, denk je? Nee, dat roep je over jezelf af. En uh, ja, dat zeg ik, we betalen op dit moment dure punten uh, in, uh, in, het, zeg maar, in het leren. En uh, ja, we moeten heel snel leren, want uh, ja, dit kunnen we gewoon niet verkopen. Leuk hè, de Eredivisie? Het is absoluut leuk, maar op dit moment even niet. <laughs> op dit moment even niet, zijn Michel Jansen de trainer van FC Twente. Na 2-2, gelijke spel tegen NEC. PSV, Pek volle, ja, 1-1. Uh, na 70 minuten. PSV wordt sterker. PSV wordt gevaarlijker ook. Er komen mogelijkheden aan. En de druk op Zwolle neemt toe dat gewisseld heeft. Gravenbeek naar de kant gehaald. En voor hem is dan Van Hintermid elftal gekomen. Die is in het centrum gaan spelen. Als ik het goed zie. Oh nee, die is wel aan de rechterkant gaan spelen. Of is dat toch het lachman? Nee, hij is wel aan de rechterkant gaan spelen. Dat is de gewoon de nieuwe rechtsback. Maar PSV uh, duwt Zwolle nu wel echt terug. zeker begint het elftal van Jans te kraken. En blijft het al staan of scheurt het zometeen? Dat weet je nooit. Het feit is in ieder geval dat uh, Zwolle langzaam maar zeker ook de tijd gaat nemen voor... Bijvoorbeeld een doeltrap zoals nu die Tewielen in alle rust ophaalt de bal. En dan maar eens neerlegt en dan maar eens kijkt. En dan maar eens wacht op de scheidsrechter zegt dat mag wel. Cocu inmiddels in de stromende regen al een tijdje aan het coachen. Buiten zijn dugout, dat doet rond Jans trouwens ook. Want de heren zullen hun ploeg toch tot het uiterste moeten aansporen... om te zorgen dat het resultaat hun kant op valt... Aan de andere kant van het veld nu een duel tussen Bruma en Benson. Waarbij Bruma wel Benson van het lijf houdt. Maar volgens mij niet in de gaten heeft dat er van Zwolle nog één staat. En uiteindelijk is het Ryan Thomas die de bal daar heel slim ontfutselt. aan Bruma er nog een ingooi over overhoudt ook. Dan verschijnt nu Hivat voor het doel. Daar komt dan ook Mak bij. Er zou er eigenlijk een voorzet moeten komen die er niet komt. Want de weg van Zwolle gaat terug. Dan nou zit Lachman droogt van de zijn veters te strikken. En als Zwolle bezig is met een aanval. Nu te behandelen, naar Lachman speelt moet hij maar hopen dat het allemaal goed vastzit. En eh, dan krijgt hij de bal. En gaat hij er maar meteen een poosje mee wandelen ook. Langs Mark Aan de linkerkant steun van Aschente. Die nu de bal terugspeelt op het middenveld. Bij Mokotjo. Mokotjo-Klieg. PSV nu even weer. Met het hele elftal op de eigen helft. Dat is een beeld dat we in de laatste minuten nog wat minder hebben gezien. Saimak aan de rechterkant. Die eh, zwerft wat eigenlijk over het veld. Dat doet hij de hele avond al. Omdat hij overal aan speelbaar kan zijn en dat ook graag wil. De Zwolle's aanval dan weer via de linkerzijde. Aschente. Zwolle scoorde na een... Periode van anderhalf minuut balbezit. Gaat dat nu weer gebeuren? bak met een wippertje naar Benson. Die wil doorlopen. de bal net niet meekrijgt. Uitverdedigd door Maherma. ten koste van balverlies. Klieg met een hoog standje waarmee hij de bal meeneemt. Langs van Ooyen. Een van de PSV invallers. En dan opnieuw Zwolle met een diepe bal. Die dan bij uh, Hivat had moeten uitkomen. Maar door Willems wordt weggekopt. Maar opnieuw hou Zwolle de bal. Zwolle dat nu al een minuut of uh, drie op de helft van PSV staat. Hiewat, rechterkant van het veld. Een schijnbeweging. Nog één. Nog één. Willems blijft staan. Dan komt er een voorzet... die dan tegen Willems wordt opgeschoten. En dat levert dan Zwolle een hoekschop op. Dat is de eerste hoekschop die Zwolle neemt in deze wedstrijd. Ik denk dat de luchtmacht zich mag melden. Lachman, Boerse, dat zijn toch uh, spelers die zich bewezen hebben op dat vlak. Hiewat gaat er staan. Die brengt dan tenminste nog wat lengte mee. Want voor het overgehouden houdt dat natuurlijk niet over. Met Zwolle, vrij veel kleine technische spelers. Klieg gaat Hoeshoop trappen. Dat doet hij in de richting van de penalty Boer ze wil naar de bal. Een hoogbeen zou je nog kunnen denken van Bruma. Daar wordt niet voor gefloten. PSV verdedigt uit. Zwolle onderbreekt die aanval ten koste van een ingooi voor PSV. Publiek dat even stil is geweest in de afgelopen minuten. Denkt nu we gaan weer lawaai maken. Want PSV heeft in ieder geval de bal weer terug. Voerde dus de boventoon in de tweede helft. Maar was dat de laatste vijf minuten toch weer even kwijt. En dat is interessant. Na 73 minuten ruim 1-1 in Eindhoven. We hoorden eerder Sebastian Timmerman over de wedstrijden in Manchester. Die vertelde toen dat Wim Struttinga de puntenkoers net was begonnen. Hoe is het afgelopen, uh, Spas? Nou, hij begon goed, want hij pakte een puntje mee bij de eerste sprint. Werd hij vierde, één puntje. Maar ja. daar bleef het ook bij uh, voor Wim Struttinga. Het was een sterk bezette puntenkoers en iets te sterk voor, uh, voor Struttinga. Hij kon mee, maar daar behield het ook al bij op. Hij wordt uiteindelijk uh, twaalfde met dat ene puntje. Uh, uh, top drie zijn sterke namen. De puntenkoers wordt namelijk gewonnen door Martin Irvine. Dat is een ier, die rijdt ook op de weg bij United Healthcare. Ploeg uit de, op één hoogste divisie van het wielrennen. Lasse Norman Hansen wordt tweede. Deens Deense uh, Olympisch kampioen van uh, Londen op het uh, Omnium. Uh, rijdt volgend seizoen voor Garmin. Elia Viviani, ploeggenoot van, ploeggenoot van Peter Sagan... bij Cannondale, wordt derde. Uh, we hadden het uh, in het vorige gesprekje over uh, uh, het Omnium... het bestaansrecht van die zeskamp. Dat is Olympisch, de puntenkoers niet meer. De renners zien dat liever andersom. Die balen ervan dat die puntenkoers niet meer Olympisch is. En die, ja, die vinden, De meesten vinden dat Omnium niet echt wat... Nou, als ik kijk naar de top 3 van deze puntenkoers... zou je bijna denken dat het een statement was richting de UCI. Want dit was een hele, hele sterk bezette puntenkoers. Gewonnen door de Ier, Irvine en Wim met één puntje op de twaalfde plek. Ja, toen is down Top of the world van Imagine Dragons. psv Pax Zwolle, hoe staat het er nu voor, Bas? Tegelijk. 12 minuutjes nog, eén 1 altijd te de stand buiten spel voor Narsing. Zodat de aanval die PSV even in gedachten had... het hoofd net zo snel weer mag verlaten als dat het erin kwam. Swolle heeft een goede fase achter de rug van een minuut of 10... met twee hoedschoppen. Niet zozeer kansen, maar wel momenten die dreigend waren. Zeker als er bij PSV nog eens links en rechts een verdediger uitglijdt. Nu Aschenten die weer slimmer... Is dan tegenstander Narsing gewoon voor de man durft te komen. Een paas op PSV onderschept. En daarmee zijn ploeg heel makkelijk het balbezit teruggeeft. Dan wordt er een overtreding gemaakt door PSV even verderop. Hens. En dan krijgt Volle gewoon een vrije schop. Hensbal was van Van Ooyen. En dat betekent dat Zwolle toch het gevoel heeft dat het weer wat meer lucht krijgt denk ik. Dat zal er toch een belangrijk deel van de tweede bedrijf wat zijn kwijtgeraakt. Er wordt gewisseld nu bij Pek Zwolle gaat Virgil Narsing komen. En die komt dan voor hier wat. Nou is dat wel grappig. Want inderdaad is dat het uh, wil te zeggen het broertje, maar het is de grote broer van de andere Narsing. Nou heeft de familie Narsing niet zo ongelooflijk leuk jaar gehad, want ze zijn allebei heel lang geplasseerd geweest. En dus nu toevallig. Nou ja, de andere Narsing is natuurlijk al een wedstrijdje eerder teruggekomen. Maar nu terug, dat is dan uh, een reden voor een feestje hoe de wedstrijd ook afloopt. Daar in ieder geval in Huizen Narsing. Maar Furziel dus terug bij Zwolle. Misschien kan hij uh, dan laten zien wat ze... Broertje aan de andere kant bij PSV nog niet echt heeft kunnen laten zien. Ryan Thomas. volle komt weer. Benson. 1-2. Dan moet hij schieten. Ratsstrafgebied geeft de bal mee aan Max. Die krijgt hem net niet mee langs Willems. PSV-verdediging in alle staten. En in lichte staat van opwinning bovendien. Maar wel de bal weg. Dan komt er een counter van PSV. Waar dan invaller van Hinten moet zorgen dat Joost zo niet weg kan. Die houdt hem vast. Maar PSV houdt balbezit. Dan komt er nog een overtreding van Klieg. Die dan uh, Hiljemark tegen het gras werkt. En dan kijkt Fink naar achteren en denkt. Oh had ik eigenlijk nog iemand geel moeten geven. Zo komt het op mij over. Maar doet hij het niet. Dat had hij wel kunnen doen. Na de eerste overtreding van Van Hintem. Op Joost zo, Maar dat is hij blijkbaar weer vergeten. En hij laat het bij een vrije schop voor PSV. Die gaat genomen worden door Maher. Willem staat er ook bij. Die geeft een tikje. Zodat Maher de bal nu kan meenemen. Die zou dus nog kunnen schieten. Ook Maher. Dat doet hij. En dat doet hij een meter over. De koppers kijken wat boos nu naar Maher. Want blijkbaar waren de afspraken anders. En uh, melden zich weer terug achterin. Want dat zijn toen ik zoals zo vaak de centrale verdedigers en ook nu. Jurgensen die dus kwam als vervanger van de Rikik toen dat niet meer ging. na ruim een uur. En uh, Bruma, de maker van de PSV goal van deze avond na 2,5 minuut. Al binnengeknikt uit een hoekschop van Schaars. Die ook al met de blessure naar de kant moest. Ik heb het al eerder gezegd. PSV inmiddels in het veld met vijf tieners. Dat helpt de zaak ook niet erg. Daar komt Zwolle weer. paas Paasopening naar de rechterkant van het veld. Ploft een beetje tussen Virgil Narsing. En uh, Mokotjo in en levert al PSV als die bal over de zijde en is gegaan en ingooi op. 10 minuten nog, ongeveer iets minder. Komt wat extra tijd bij ook om een uh, waardig slot te vinden... voor deze niet altijd goede, maar toch zeker zeer interessante confrontatie... tussen, PFV, tussen PSV en Pax Het is de twaalfde ronde in deze eredivisie... en het is de zesde koploper van vanavond. Uh, dat is AZ geworden. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Uh, we praten na met de trainer van AZ. Dik advocaat toen je een week of drie, vier geleden in Alkmaar tekende, toen dacht je van nou als we de drie wedstrijden op hebben zitten, dan sta ik met AZ bovenaan. Ja, dat is een terechte constatering. Nee, je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren, maar je zag wel dat de ploeg ontzettend graag wilde en toch ook wel een beetje bevrijd was na het ontslag van Verbeek, want ja, alles werd natuurlijk wel toch wel bij die spelersgroep neergelegd. Wat, wat ik, wat ik vind niet terecht was. Wat jij ook terecht toen op de televisie gezegd hebt. Dus er zat natuurlijk veel meer achter. Maar de jongens hebben het goed opgepakt. Ze trainen hard, ze willen graag. En als je ziet met wat voor plezier ze voetballen. Ja, dan krijg je er toch meer uit denk ik hoor. Want wat heb je met het team gedaan? Er zit inderdaad veel plezier in. Dat ontbrak, dat was wel bekend. Hoe heb je dat erin gekregen? Ja, veel mensen te praten op het veld, maar ook met trainingsvormen. Uh, die, die goed zijn om te doen, uh, zowel fysiek als, als, als met de bal. Dus uh, ja, ik, ik denk dat, dat, uh, dat we net met, met die staf de knop hebben omgedraaid in, in de goede richting. Het tweede treffer was uh, wonderschoon. Uh, je schijnt in de pauze gezegd te hebben tegen hem: uh, schietbaar is in de tweede helft. Dat kan niet vrij aardig. Nou, dat was een goede tip. Ik zei tegen hem: uh, schiet jij alleen maar bij IJsland op de goal of zo. <lacht> ik zet voor tijd als je het ook een keer bij ons doet. Nou, dat heeft de goede zorgen geknoopt. geweldig al natuurlijk. Er komt een zware week aan. Dit is prima. Het gaat fantastisch. Maar je speelt nog even twee keer deze week. Uh, hoe ga je daardoor heen komen? Ja, we moeten gewoon naar de wedstrijd van donderdag leven. Nou, er zit drie dagen tussen. Dus uh, genoeg tijd om te herstellen. En iedereen die moe is, die speelt niet. Die moet, die moet gewoon eerlijk zeggen. Maar die jongens zijn nu zo gretig. Ze willen allemaal. Dan moet je gedurende de wedstrijd bekijken of het noodzakelijk is om iets te doen of niet. Want zondag komt natuurlijk ook een hele cruciale wedstrijd. Ja, tegen Feyenoord in de Kuip. Nou ja, dat is, toch, dat is alleen maar leuk. Het is een fantastisch stadion. Ja, ik denk dat iedere speler daar graag wil voetballen. Heel gek misschien, maar kun je kampioen worden met het elftal? Kwalitatief gezien zijn er betere ploegen. Laat, laat dat duidelijk zijn. Maar nogmaals, het is niet alleen kwaliteit. instelling speelt natuurlijk ook een enorme rol. Maar kwalitatief zijn we niet het beste elftal. Dan moet je gewoon reëel zijn. Dus we zullen gewoon zien. We, we moeten bepaalde dingen een beetje compenseren. Dankjewel en uh, veel plezier deze week. Dik advocaat, de trainer van AZ, de nieuwe koploper in de eredivisie. PSV en Pex Zwolle kunnen wel dichtbij komen bij AZ. Bas Tegeluk. Dan uh, zal er één moeten winnen, dat zou alvast helpen. Voorlopig is het in balans, 84e minuut, het is 1-1. PSV duwt nog altijd, is ook uh, de ploeg die dicht bij de goal van de tegenstander komt. Er moet beducht zijn op momenten van balverlies Dat hebben we al een aantal keer gezien. Slordige paasjes in de breedte. Waar Zwolle dan mede als er een keer een PSV uitglijdt. En blijkbaar heeft Hiljemark verkeerde schoenen aan. Want die is al drie keer weggegleden. Dan uh, zijn er plotseling rijpers voor Zwolle. Achter de verdediging van PSV. Waar met name Benson Maar nu ook met Narsing Die dus weer terug is. Na zeven maanden problemen met de enkel. Graag induiken. En dat levert wel, nou ja, niet zozeer kansen op. Maar wel gevaarlijke momenten. En daar zal PSV voor moeten waken. Cocu nu. Toegesproken door Vink. Het is eerlijk gezegd een beetje ontschoten waarom. Misschien dat hij iets te driftig coacht. Of uh, zich bezighoudt met andere zaken. Zwolle gaat gooien. Misschien dat hij het daar niet mee eens was. En de bal even weggooien. Dat heb ik eerlijk gezegd niet kunnen zien. Maar het uh, feit is dat Zwolle verder mag met een ingooi. cocu, er met een standje vanaf komt. En de bal in de handen ligt van Bart van Hintum. Die gooit in de richting van Narsing. Komt de bal nog bijna bij Benson. Dan moet PSV via Bruma het lichaam gebruiken. Dat is uh, niet Bruma trouwens. Dat is die doet dat goed. En dan gaat Benson, dat is wel heel dom. De bal nog meenemen, de andere kant op. En die krijgt daarvoor dan nog de gele kaart. En die heeft al geel. Wat een ongelofelijke. Oen! Dat is een mooi oud Hollands woord. Wat een ongelofelijke, domme tweede gele kaart voor Fred Benson. Die nu naar de kant moet. Omdat hij, nadat nou, hij dus vindt dat er een hoekschop genomen had moeten worden, blijkbaar. Of dat er een overtreding zou zijn gemaakt door zijn tegenstander. Bozig de bal meeneemt. Uit dat duel. In plaats van dat hij die klaarlegt voor de doelman van PSV. En dat levert hem geel op. Ja, inderdaad, hij had er alleen. En moet dus naar de kant. Nou, kan je een keer een rode kaart krijgen. Of twee keer geel en zeggen. Ja, het kon niet anders. Maar dit is wel echt ongelooflijk knullig. Fred Benson doet zijn ploeg hier bepaald geen plezier. In de slotfase van het duel in Eindhoven komt meteen de genadeklap van PSV. Balbut goal. Maar weggekomen door Broerser buiten het bereik van Locadia gebleven. En een hoekschop voor PSV, nummer 7. Maar nu met de 10 van Zwolle en het uh, ja, zeg maar aanspeelpunt voorin. Dat was niet zozeer een klassiek aanspeelpunt. Maar wel eentje waar je wist als je een bal de diepte ingooide dat hij er wel weer komt. Bent stond er dus niet meer bij. Hoekschop PSV komt op het hoofd van bijna Bruma. Schiet er voorlangs. langs. Van je wil de bal binnenhouden, Bedenkt zich. Denkt dat die bal het laatst door een van Zwolle is geraakt. Dat is het geval. Ingooi voor PSV. Willems met de bal boven het hoofd. 86 minuten op de klok. Het duurt even. Willems kan vergooien. Bedenkt zich dat blijkbaar pas nu. Want gaat nu pas een aanloopje nemen. Bal door Zwolle weer weggekopt. Opgevangen dan door... Uh... Ik denk dat dat Zijmak is geweest. Die levert de bal dan zomaar weer in. Bij Bruma. En dan mag de PSV aanval. De PSV machine. Mag je dat zo noemen vanavond eigenlijk niet. Weer gaan draaien. Narsing vanaf de rechterkant. Probeert Saimak dol te draaien. Achente is dat. Bal weggekopt uit het strafgebied van Zwolle. Opgevangen weer door PSV. Dan opnieuw bij Bruma voor de voeten gespeeld. Aan de linkerkant wacht Willems inmiddels geduldig tot hij de bal krijgt. Van Ooijen biedt zich aan. Krijgt ook nu de bal. Zal een voorzet moeten geven. Drie PSV's voor het doel. Daar zit Narsing dan tussen. De Narsing van Zwolle wel te verstaan. En levert PSV. PSV hoest op nummer 8 op. Omdat de bal via Virgil Narsing over de achterlijn loopt. En een Corner voor PSV. Dus het gevolg is 87 minuten inmiddels. 3 plus extra tijd nog te gaan. 10 van Zwolle naar de rode kaart. Domme tweede gelen voor Benson. Bal voor het doel. Keeper stond, Wordt opgevangen. Niet opgevangen omdat hij de bal mist door uh, Jozefzoon. Dan opnieuw bij de man van de hoekschop gebracht. Van Ooijen. Die wil hem opnieuw inbrengen. Opnieuw door Zwolle weggekopt. Zonder al te moeite ook trouwens. En dan misschien toch nog een counter. Virzjan Darzing loopt buiten spel. Een meter of zes. En <tankt> kijkt dan ook nog boos naar Klieger Waarom hij de bal niet krijgt moet eigenlijk blij zijn dat Klieg wel blijft kijken. En hij niet. Nu krijgt hij hem toch nog, Narsing. En kan dan aan de rechterkant voor Zwolle gaan aanvallen. Virgil Narsing aan de bal. Draait naar binnen toe. Dra blijft aan de bal. Draait nog een keer naar binnen toe. En kan dan gaan schieten, Narsing. Dat doet hij maar een metertje naast. En zo had hij Zwolle na 87,5 minuten aan de leiding kunnen schieten. En zo mag PSV weer door met een doeltrap. Het is nog niet gedaan, zei ik al eerder. En dat zeg ik al nu nogmaals. You're never gonna let you down All you gotta do is trust me I would never make Petsy met Depending on You. De slotfase van psv pek Zwolle. Pack met 10 man. Bas Tichler. Ja, uh, in de extra tijd inmiddels. Hebben we hebben nog een minuut of 2,5 te gaan. Het is 1-1. Zwolle naar de rode kaart van Benson. de tweede gele met de rug tegen de muur. PSV valt aan. Moet beducht zijn op uitvallen van Zwolle. En dat is Bruma eigenlijk half Want hij verkijkt zich denk ik een beetje op de snelheid van zijn collega Virgil Narsing. Die gewoon veel sneller bij de bal is. Of hij kan echt niet harder. En moet dan de bal in plaats van rustig terug te spelen op de keeper over de zijlijn tikken. Dat levert Zwolle niet alleen tijdwinst op, maar dus ook de bal. Cocu is ook zichtbaar boos langs de zijlijn. Dat zie ik vanaf boven niet, maar dat zie ik omdat er een televisiescherm voor mijn neus staat. En Zwolle mag via mak een ingooi gaan nemen. En dat betekent dat Zwolle rustig even op de helft van PSV kan staan. Van der Werf nog in het elftal gekomen voor Ryan Thomas. Die jonge Nieuw-Zeelander die me erg beviel bij Zwolle. En Van der Werf zeg ik er dan voor de zekerheid nog even bij. Die heeft al twee eigen goals gemaakt dit seizoen. Dus ik hoop dat Roel dat zich ook gerealiseerd heeft toen hij nog inbracht. PSV aan de bal. De slotfase van het duel. Anderhalve minuut nog over van de extra tijd. Jozef Zoon valt aan. Kan PSV nog genoeg druk maken om Zwolle te laten omvallen? Of blijft het tiental van Zwolle staan? Jozef Zoon goed aangespeeld. Maar dan moet je schieten. En dan wil die Pasen naar Maher, maar komt de paas niet aan. En dan kan er aan de andere kant, waar Virgil Narsing weer buiten spel loopt, nog een counter komen. Dan nou maakt hij als de paas van Mokotjo komt een wegwerpgebaar naar de grensrechter. Maar dat is niet terecht. Want hij stond buiten spel. Te gretig, zoals dat heet. En dan krijgt PSV via de Vrijschool de bal weer terug. En zal Zwolle weer in de achteruit moeten. Ja, wat heet moeten, willen ook. Want Zwolle wil maar één ding. En dat is nu dat puntje over de streep trekken. Jurgensen met de bal aan de voet. De laatste minuut van de extra tijd loopt. Van afstand geschoten, wellicht. Zou het kunnen. Maar wie wil? Niemand eigenlijk. En Paas weer het strafgebied in. Onderschepping van Broersen. Dan de bal eruit gewerkt. Waarvan Ooien oh, nog een bal tegen, voet tegen de bal denkt te krijgen. Wordt dan toch weggetrapt door Zwolle. Op de helft van PSV. Ik dacht toch de clubkeuren van Zwolle, want dat speelt vanavond in Blauwwet, zal je iets blauw in je eind kunnen zeggen. Want daar staat van Zwolle echt geen ziel meer op die PSV helft. Dus ook krijgt PSV nog een mogelijkheid. Een halve minuut nog over. Balbezit van achteruit voor Mark, Pasen en hopen dat hij een keer goed valt. Weggekopt door Zwolle via Lachman opgevangen door Narsing. Gebeurt er aan de andere kant toch nog iets geks. Zijn mak loopt in ieder geval voor de zekerheid vast de diepte in. Dan zal er een bal moeten komen. Dat kan nu het geval zijn via Narsim. Die heeft aan de andere kant ook ercenten mee zien komen. Dat durft hij niet aan. Wil het dan toch kort bij doen. Dan loopt de bal via Willems over de zijlijn. En krijgt Zwolle een ingooi. En lijkt het erop. De klok gaat nu naar 93 minuten. Dat dit het is. Ja, dit is het. Fink fluit. Zwolle houdt stand. Zwolle heeft een werkelijk hele goede eerste helft gespeeld. Waarin het gewoon beter was dan PSV. En PSV heeft in de tweede helft wel de zaken geprobeerd naar zijn hand te zetten. Werd ook wel de bovenliggende partij. Maar wisten te weinig te creëren om Zwolle uiteindelijk te verslaan, zelfs niet, hoewel dat maar een kwestie van een paar minuten was met een man meer naar de dubbele gele kaart voor Benson. En zo blijft het in de Eredivisie. Merkwaardig wat er toch elke keer weer gebeurt: Ajax verliest thuis, Twente speelt thuis gelijk en PSV er dus zo. Ja, even alle uitslagen op een rijtje. Ajax-Vitesse 0-1. AZ-Ado 2-0. Twente-NEC 2-2. En PSV-Pek Zwolle dus 1-1. Alle zes de koplopers speelden. AZ is nu eerste met 22 punten. Gevolgd door Vitesse met 21. Dan volgt Twente met 20. En dan drie ploegen met 19. Ajax, PSV en Pek Zwolle. En Groningen heeft nog een wedstrijd te goed. Die spelen ze morgen. Langs de lijn. Wat is 1-0? 1 0 Buitenlands voetbal. We beginnen in Engeland. Daar eindigen de toppen tussen Arsenal en Liverpool in 2-0. Arman Afsaroploe zag het allemaal gebeuren. Het was zo'n wedstrijd waar je vooraf enorm op verheugt. Arsenal-Liverpool, de koploper van de Premier League. Arsenal tegen de nummer 2, Liverpool. Twee punten was de voorsprong voor aanvang van de wedstrijd voor Arsenal. En het was een wedstrijd tussen twee ploegen die in het begin van het seizoen veel indruk hadden gemaakt. Met leuk spel, aanvallend spel ook, goede spitsen, goede middenvelders. En dan denk je, dit wordt in het Emirates Stadium in Londen een wedstrijd tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn... Maar dat was het eigenlijk geen moment, want uh, Arsenal was vanaf het begin veel sterker dan uh, Liverpool. Dat uh, in een erg verdedigende opstelling uh, speelde met een uh, versterkt middenveld. Waarbij uh, een aantal verdedigend ingestelde middenvelders aan de rechter- en de linkerkant speelden. En Arsenal speelde met een middenveld dat juist heel aanvallend was. Met Özil, Arteta, Ramsey, Rosicky. En uh, Arsenal was gewoon beter. In de eerste helft kwam de ploeg uh, op voorsprong. Dankzij een uh, schitterend doelpunt van Cazorla. Na zo'n mooie Arsenal aanval. Waarbij Cazorla eerst nog even op de paal kopte. Maar daarna binnenschoot. En in de tweede helft uh, ging Arsenal gewoon door waar het was gebleven. Het was een uh, heel mooi schot van uh, Aaron Ramsey. Op de rand van het strafschopgebied. Die hij zo uh, achter de keeper van Liverpool, Mignot Leschoot... in de kruising van een meter of 17. Schitterend doelpunt. Het was de 2-0 voor Arsenal... dat daarna ook nog een aantal kansen kreeg. Maar doordat Arsène Wenger, de coach van Arsenal... een beetje verdedigend wisselde kreeg Liverpool nog wel een aantal mogelijkheden... maar die uh, gingen er niet meer in. Arsenal kon het uh, rustig uitspelen en uh, won met 2-0 van Liverpool. Waardoor uh, Arsenal nu een uh, voorsprong heeft in de Premier League... van vijf uh, punten op de nummer 2 Liverpool. En dat uh, biedt toch hoop voor de supporters van Arsenal... die al sinds 2005 wachten op de eerste prijs. En misschien is uh, dit jaar dan eindelijk het uh, goede jaar voor Arsenal. Ze wonnen met uh, 2-0 in de topwedstrijd van Liverpool. Manchester City haalde uit tegen Norwich. Het werd 7-0. Manchester United won ook. 3-1 bij Fulham. De club van trainer Martin Jol. Van Persie scoorde de tweede en verbrak daarmee het record van Jimmy Floyd Hasselbank... als meest scorende Nederlander in de Premier League. Chelsea verloor uit bij Newcastle United. Het werd 2-0. Oud-Ajax ziet Anita, had een assist. En Chelsea-coach Mourinho was not amused. I'm angry. Uh, because I don't understand when you feel that uh, your players are not tired is what um, I don't like is a feeling I don't like is something I have to fight. Mourinho is boos. Hij houdt er niet van als spelers niet moe van het veld komen en hij vindt dat hij daartegen moet vechten. Een bijzondere call bij Stoke City tegen Southampton. Al in de eerste minuut scoorde de keeper van Stoke Begovic. Hij trapte de bal naar voren en die waaide het doel van Southampton in. De keeper is door zijn goal meteen een van de clubtopscorers van Stoke, want er is nog geen speler die er twee maakte. De wedstrijd eindigde overigens in 1-1. West Ham United en Eston Villa scoorden niet, 0-0 en Hull City versloeg Sunderland met 1-0. In de extra tijd van de eerste helft waren er twee rode kaarten voor Sunderland daar. En West Bromwich Albion uh, won van Crystal Palace met 2-0. Arsenal gaat nu na tien ronde aan kop met 25 gevolgd door Liverpool en Chelsea met 20 punten. Dan Duitsland, daar won Bayern München met 2-1 bij Hoffenheim en waren eh, een daarmee het record van gewonnen wedstrijden op een rij in Duitsland. 36 zijn het er nu. Bayern speelt er vierde er weer. alles aan doen om daar nog een paar aan toe te voegen. Ja, dat is natuurlijk een ziel. Also klaar. Als men zulke records instellen kan of of afstellen kan, dan eh, wil men ze ook ook bekomen en wil men dan ook den record en deswegen is zeker een grond om volgende week weer gas te geven. Het is volgens Laam het doel om volgende week weer te winnen. Het record uit te breiden en nog een keertje gas te geven. Het eerste thuisduel van Gertjan Verbeek bij Nuremberg werd voor hem een teleurstelling. Freiburg versloeg de ploeg van Verbeek met 3-0. Zorgelijk voor Gertjan Verbeek. Ik zorg, maak ik me wel in die zin uh, dat je de zorg hebt voor, uh, voor het behoud van Nuremberg in de Bundesliga. Want daar ben je voor aangesteld. Dat is ook het doel. En, uh, en, uh, en daar moeten we aan, aan, aan blijven werken. En, ja, de competitie Dizzy niet vierde de wedstrijd. Maar ik begrijp wel uh, dat het straks ook bij die, bij die fans na afloop van de wedstrijd. dat het teleurstelling is. Hè, dat ze uh, zouwer Zoals ze het in het Duits mooi zeggen. Dat ze zouwer zijn. En, uh, en dat zijn wij ook. Uh, wij balen er ook van. En niet alleen voor baalde, ook voor Bert van Marwijk was het een vervelende dag. Zijn ploeg HSV verloor met 2-0 van Borussia Mönchengladbach. Branswijk Leverkusen werd 1-0. Hertha eh, verloor van Schalke 0-2. En eintracht frankfurt wolfsburg eindigde in 1-2. En gisteravond Borussia Dortmund Stuttgart 6-1. Bayern München gaat de kop met 29. Borussia Dortmund heeft er 28... En Bayer Leverkusen 25 en is daarmee derde. Dan Spanje, daar won Real Madrid bij Ray uh, Rayo Vallecano met 3-2. Ronaldo en Benzema maakten de doelpunten voor Real. Bale zorgde voor twee assists. De koninklijke kwam op 3-0, maar door twee penalties in twee minuten... kwam Vallecano weer terug in de wedstrijd. Real Sociedad speelde O'sasuna van de Mat. Het werd maar liefst 5-0. En Barcelona won gisteren een nipt van stadgenoot Espanyol. Sanchez maakt de goal. Almeria tegen Valladolid werd 1-0. En om 10 uur is begonnen Celta de Vigo uh, uit bij Sevilla. Er is daar nog niet gescoord. Standaar kop Barcelona 34 uit 12. Atletico heeft er 30 en dan uit 11. En Real heeft er 28 uit 12. 6 minder dan Barcelona. Drie wedstrijden in Italië. Parma Juventus eindigt in 0-1. Nog bezig zijn AC Milan tegen Fiorentina. Misschien al afgelopen. Het staat daar 0-2. En Napoli Catania 2-1. Roma won gisteren met 1-0 van Kievo. En blijft aan kop met 30 punten uit 10 wedstrijden. Napoli is tweede. En Juventus uh, deelt die tweede plaats samen met Napoli 8. 28 uit 11 hebben die ploegen er. En dan de Belgische eerste klasse. Daar kan Anderlecht trainer Jean van der Brom heel even ademhalen. Zijn ploeg won met 3-1 van Leuven. Drie spelers kregen rood tijdens de wedstrijd: Twee van Leuven en eentje van Anderlecht. De andere uitslagen daar: Mechelen Zult-Waardigem 0-0, Kortrijk-Oostende 2-0, Lierse Charleroi 0-1 en Mons tegen Racing Genk 0-2. Standaard gaat met 30 uit 13 aan kop, gevolgd door Racing Genk met 29 uit 13. Anderlecht heeft er 28, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld, 14 dus. Ik remember, ik remember, ik remember. Van Knaals Barkley. Goeie paal, mooie goal! Er wordt hier ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh. De Eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met de koploper tegen de nummer 18, Twente. NEC werd 2-2. Het was 2-0 berust door Egan en Promes. Rex en Jantje zorgden voor de gelijkmaker. Twente lag op koers om gewoon, ja maar noem het maar gewoon in deze Eredivisie, koploper te blijven in de Eredivisie. Maar die missie is mislukt. Hoe is het mogelijk dat Twente een veldoverwicht en een 2-0-voorsprong nog uit handen geeft? Trainer Michel Jansen heeft het antwoord.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 De trainer Anton Jansen, snapt dat wel. Uh, ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, uh, ja, we hebben een ploeg die, uh, die uh, o, o, absoluut over veerkracht uh, bezit en over teamgeest. En uh, daar hebben we in de, in de rust ook op gehamerd. Maar ja, goed, dat hebben, dat hebben we ook laten zien. En uh, ja, met als resultaat dit gelijkspel. Twente-verdediger Bjelland baalt natuurlijk. Twente had het al lang af moeten maken, vindt hij. If you want to be a top team you have to to learn from your mistakes faster as I said we zijn a young team so hopefully you're going to learn till till next week and and be better on the ball en be more clever on the ball and and kill these games until yeah 3 of 4-0 we have to make uh, and then the, the game is over. Ajax Vitesse werd 0-1. De goal viel pas vlak voor tijd en was van Kasja Na de 0-0 van vorige week thuis tegen RKC, nu dus thuis nederlaag tegen Vitesse. Een gelijkspel was een betere afspiegeling van de wedstrijd geweest vindt de trainer van Ajax Frank de Boer. Ja, het is jammer dat je dan uh, zo die, die goal weggeeft, terwijl je hem in, uh, misschien 20 seconden daarvoor moet je hem uh, zelf uh, maken. En, ja, dan sta je natuurlijk heel anders hier. En Dan heb je tegen een goede tegenstander gespeeld, waar je dan met, uh, ja, uiteindelijk met niet geluk, maar ik denk ook gewoon met uh, af en toe goed spel, uh, dan wint. En nu... Uh, moet je weer een opdoffer zien te verwerken, want dat doet wel pijn natuurlijk. In Valakashashvili deed Ajax dus pijn met het doelpunt... in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. De matchwinner spreekt vooral met zijn voeten... en daar kwam ook verslaggever Joep Schreuder achter. you know the word champion, no? Sorry. Title, championship, you know that word? Yes, I know. Kampioen. Yeah, I know. Yeah, I'm happy I tegen against Kampioen. Is it possible? Vitesse Kampioen. I don't know. We will see. De winnende coach heet Peter Bos. Hij juicht er niet eens bij het doelpunt. Ja, maar het, het rare is als, als coach dat ik niet als supporter meeleef... maar dat je eigenlijk constant die organisatie aan het, uh, in de gaten houden bent. Van, moeten we nog wisselen? Kunnen we nog wisselen? Waar, uh, waar uh, dreigt het gevaar? Waar kunnen we nog gevaarlijk zijn? Op die manier analyseer je vaak die wedstrijd. En, en die vreugde is er wel, hoor. Teleurstelling natuurlijk bij Ajax. Victor Fischer met een korte, maar heldere analyse. Heel stom van ons... Zo is voetbal en uh, wij, moeten, uh, wij moeten leren om scherbe te zijn. AZ-Ado werd 2-0. Uh, Godelje scoorde voorrust, Goedmonson naar rust. AZ is daardoor de nieuwe koploper in de Eredivisie... mede dankzij een schitterende goal van Gudmundsson. Hij volgde een simpele opdracht van advocaat op. Dat is echt, echt een goede goal. Ja, de trainer zegt in de rust, je moet meer schieten. En dan heb je het gedaan. En in de, in de kruising is, is het niet slecht. En dat vond de advocaat natuurlijk ook. Ik zei tegen hem, schiet je alleen maar bij IJsland op de goal of zo. Ik zei het voor tijd als je het ook een keer bij ons doet. Nou, dat heeft de goede zorgen geknoopt. Geweldige goal natuurlijk. En zelfs de trainer van ADO, Maurice Stijn, kon er wel een klein beetje van genieten. Ja, nou goed, dat zeiden wij op de bank ook. Je, je hoopt het zo lang mogelijk op 1-0 te houden. En dan uh, ja, toch steeds beter in het spel te komen. Want bij 1-0 worden zij misschien toch onrustig. Na nou, dan krijg je zo'n goal tegen. Ja, dan, dan zeggen wij op de bank ook van... Ja, hier kan eigenlijk niemand wat aan doen. Dat is pure klasse. En, uh, en dat, daarmee is de wedstrijd beslist. Dus uh, ja, schitterend doelpunt waar je als liefhebber van kan genieten. Maar ja, viel voor ons wel een verkeerd moment. Het lijkt erop dat Advocaat op het juiste moment bij AZ is gekomen. Onder zijn leiding verloren de Alkmaar dus nog niet. Alle drie de competitieduels onder hem werden gewonnen en AZ is dus koploper. Advocaat had dat al wel gedacht toen hij werd aangesteld. Ja, dat is een terechte constatering. <lacht> nee, je weet natuurlijk niet uh, wat er gaat gebeuren... maar de, je zag wel dat de ploeg ontzettend graag wilde... en uh, toch ook wel een beetje bevrijd uh, was... naar het ontslag van Verbeek. Want ja, alles werd natuurlijk wel toch wel bij, bij die spelersgroep neergelegd... Wat, wat, wat ik vind niet terecht was. Maar de jongens hebben het goed opgepakt, ze trainen hard, ze willen graag.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 psv pex 1-1, dat was ook de ruststand. Bruma zette PSV op een voorsprong en Benson maakte gelijk. Er was een rode kaart voor Benson. Tweemaal geel kreeg hij. En dat was een minuut of vijf voor tijd. Gisteren al won RKC met 3-0 van NAC. Dat was ook de ruststand. Van Hoevele Duits uh, scoorde. En er was ook nog een eigen doelpunt van de Rover. Er was ook nog tweemaal geel, dus rood voor Van Hoevele. En dat was een kwartier voor tijd. De stand. Eerste AZ, 22 punten. Tweede Vitesse, 21. Dan Twente... 20. En dan PSV en Ajax, die hebben er 19. En allemaal uit 12 duels. Ook Peck Zwolle, uh, overigens, uh, samen met PSV en Ajax, 19 uit 12. Dan onderin 16 ADO, 10 uit 11. En uh, RKC en NEC hebben allebei 9 uit 12. Morgenmiddag Groningen tegen Roda. En Groningen kan uh, heel hoog komen, want Groningen heeft 18 punten. Kan dus zelfs nog uh, derde worden als ze winnen van uh, Roda. En om half drie is er cambuur Feyenoord Go ahead Eagles tegen Heracles. En om half vijf nog Utrecht tegen Veen. Until De zei dat het stil de zeem is. We gaan nog even terug naar de late wedstrijd van vanavond. PSV tegen Pek Wolle. Die eindigde in 1-1. Filip Koker praat na met de man van de goal... en de domme rode kaart, Fred Benson. Fred, voelt dit als een overwinning? Uh, ik zou zeggen van wel, ja, omdat we echt uh, gevochten hebben... en alles aan gedaan hebben om punten te behalen. Het doelpunt was wonderschoon. Ja, dat heb, uh, ik moet zeggen, de trainer heeft steeds opgehamerd dat ik steeds bij de eerste paal moet komen als voorstel van de zijkant komt. Ik bedoel niet alleen je afmaken, dat alles wat eraan vooraf ging. Overaf ging, ja. Het was, was goed gespeeld, echt goed uitgespeeld eigenlijk. Uh, en ik moet zeggen dat het een goede voorzet was. En ja, ik krijg hem goed voor mijn voetje. Waarom ging het in de tweede helft minder? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de PFC ook uh, veel sterker werd in het tweede. Op een gegeven moment gingen ze ook beter voetballen en uh, meer vooruit spelen. En ja, dat dus de dingen als ze dwongen ons meer terug. En uh, dat werd het gewoon veel lastiger voor ons. En dan op het moment dat jij de rode kaart krijgt voorgeschoteld. Wat ging er mis? Ja, wat ging er mis? Uh, ik denk, uh, ik ging met Sanka. Uh, de, bal, de bal ging uit. En Sanka probeerde de bal te pakken. En toen tikte ik de bal het veld in. Maar ik had het gevoel dat die bal die ik in het veld had ingetikt, dat, is, dat ze me die doel ze zouden nemen. Maar ja, de keeper had al een andere bal al klaar liggen. Dus me... Wist je dat echt niet? Nee, ik zag nu dat de keeper al een andere bal uh, neer had gelegd. Maar Stanka probeerde die, die bal te pakken waar ik uh, die bal die ik in het veld intikte... Uh, om de, aan de keeper te geven. Dus ik ging ervan uit uh, dat dat die bal was waarmee we zouden spelen. Maar het was gewoon een, uh, ja, wat zou ik zeggen voor mij, ik had gewoon beter moeten weten. Maar het is gebeurd. Heel slimmelig, hè, om zo'n wedstrijd te moeten eindigen. Ja, zeker weten, want ik vond, toch, ja, waardoor, ik vond dat we het als hele team heel goed gedaan hebben. En dan ja, de laatste vijf, volgens mij de laatste vijf, zeven minuten het gebeurt er dit. En ja, dan uh, is het gewoon echt vervelend. Want ze moeten jou nu ook weer een wedstrijdje missen? Ja, dat zeker weten. Vooral een uh, ja, geweldig voor mij tegen thuis. Dat is wel jammer, maar ik heb alle vertrouwen in mijn team, ja. Fred Benson, de spits van Pek uh, Volle. Uh, hij maakte dus een goal. Maar uh, het werd 1-1 en hij kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart en dus rood. Het einde van deze NOS langs de lijn met veel spannende wedstrijden. Veel leuke wedstrijden ook, hoewel het allemaal niet even goed was. Ajax-Vitesse was de topper, maar viel tegen. En bovendien viel het tegen voor Ajax, want Vitesse won in de arena met 1-0. AZ is de nieuwe koploper, won met 2-0 van ADO. En voor het tweede achtereenvolgende volgende weekend pakte AZ de volle winst... onder de nieuwe trainer Dick Advocaat. Langs de lijn is terug, morgenmiddag om twee uur met Henry en Hugo. En het komende uur kunt u nog luisteren naar Met het oog op morgen. Max van Wezel zit dan achter de microfoon. Nog een prettige avond. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... de fractievoorzitter van GroenLinks...